Met het er is een vijfde kandidaat voor het leiderschap van de partij, is Lutz Jacobi, kamerlid uit Friesland. Ze is populair bij leden in het noorden. Dat betekent dat de strijd om de opvolging van Job hen gaat tussen vijf mensen. Martijn van Dam, Diederik Samson, Ronald Plasterk, Nebahat Albarak en dus Lutz Jacobi. De vijf gaan de komende tijd met elkaar in debat. Daarna kunnen de pva leden een keus maken. De uitslag wordt bekend op vrijdag 16 maart. PvdA-congres bekrachtigt die uitslag een dag later. En de fractie heeft de dinsdag daarop het laatste woord. Grote internationale goksites moeten Nederlandse spelers weren. Hun websites en telefoondiensten worden voor Nederlanders geblokkeerd. De Hoge Raad heeft dat bepaald in een zaak die door de Lotto was aangespannen tegen het Britse Ladbrokes. De Lotto is naast de staatsloterij en Holland Casino het enige bedrijf met een vergunning om in Nederland loterijen en andere kansspelen te organiseren. Een Frans en een Britse journalist die vorige week gewond waren geraakt in Syrië zijn nu in Lebanon. Twee raakten vorige week gewond bij een beschieting in Homs waarbij twee andere journalisten om het leven kwamen. Bij de strijd in Syrië zijn opnieuw enkele tientallen doden gevallen, zowel burgers als militairen. Een Frans vissersschip heeft op de Indische Oceaan het cruiseschip Costa Allegra bereikt... dat er sinds gisteren stuurloos ronddobbert. Het schip wordt naar een klein eiland van de Seychelles gesteept. Gisteren brak er brand uit in de machinekamer, daarna viel de stroom uit. Ongeveer duizend opvarenden maken het volgens de rederij goed. Premier Rutte is op Goede Vrijdag niet bij de matthäus Passion in Naarden. Tot verdriet van de gemeente Naarden breekt de premier daarmee met een traditie. Rutte geeft dit jaar de voorkeur aan de Matthäus in de Pieterskerk in Leiden... Volgens woordvoerder van Rutte komt de premier volgend jaar wel weer naar Naarden. Daarna wil hij om het jaar afwisselen tussen Naarden en een andere uitvoering. Het weer heeft vanmiddag veel plaatsen bewolkt en nevelig. Plaatselijk is er ook wat zon. Bij een matige westenwind stijgt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Ook de komende dagen blijft het aan de zachte kant. Later in de week wat meer zon. Dit was het. Dit is John Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files, er zijn wel snelheidscontroles, die vinden onder meer plaats op de A16 tussen Rotterdam en Breda en op de A76 tussen de Belgische grens en de Duitse grens. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden, niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 In Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleefd het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu The government wants to close them down But we want them to stay Their playing sounds lift we all alive. <laughs> so don't take them away. When you're walking down the street with your transistor radio, everybody has a good time. You can dance to the beat of your transistor radio, even when the sun don't shine. You can hear your So, yeah. Oh, we love the virus station. We love the virus station. We love the virus station. Don't let them take them away Don't let them take them away There's some swing DJs playing top 40 records They can really turn you on Government's trying to close down the stations. What'll happen when they're gone? Take them away welkom live vanaf het Gasthuisplein. Een beetje grijze dag, maar niet voor de kids. Want deze week is het Kids Adventure Week. En wat en... kunnen de kinderen doen allemaal op de Kids Adventure Week? Te veel om op te noemen. Het staat allemaal uitgebreid op de website van het VVV. Maar een van de onderdelen is de workshop bij CFM. En vandaag hebben we te gast Nick, Thomas, Oscar, Lea en Richelle. Laten jullie eens even horen. Yeah. Yeah. Goed zo, welkom. Nou luisteraars, wij zijn al een, uh, ruim een uur bezig met de redactiewerkzaamheden. Uh, achter de knoppen hebben we uh, de DJ van ZFM, Roy Haldeman, geassisteerd door Nick en Oscar. We hebben het vorige uur een redactievergadering gehad. En daar zijn de volgende items, die u het komende uur kunt verwachten, uitgekomen. Rond de klok van tien over één is er een interview met Lea. Want Lea heeft vorige week de krant gehaald. En daar is een interview uit voortgekomen. En daar ben ik wel erg benieuwd naar wat Lea daarover allemaal kan vertellen. Om half twee hebben we het weer. En het weer wordt gepresenteerd, nee, niet door die van, hoe heet die meneer uit Friesland ook alweer? Oezmoorn. Oezmoorn, die niet. Nee, wij hebben onze enige eigen, eigen weerman. En dat is Thomas. Om half twee het weer dus door Thomas. Om tien over half twee hebben we het dier van de week. En dat wordt gepresenteerd door Richelle. En om tien voor twee hebben we het gedicht van de dag. En ook dat wordt uh, op, uitgesproken door Richelle. Mochten we nog tijd over hebben, luisteraars... dan gaan wij, uh, hebben dan hebben Richelle en Lea nog een filmagenda voorbereid. Maar ik zou zeggen... Uh, Zullen we zullen eerst maar eens even twee plaatjes gaan draaien, Roy. Ja. Druk maar, lees snel. Daar zo. C, C, F, M. Ja. Nee, hij gaat al lopen. lopen.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 Goed natuurlijk, dit was Gert SF en met bagagedrager. Daarvoor hoorden we Ellen Clark met Wonderful Day. En ja, we zijn weer terug natuurlijk op de radio bij uh, de Kids Adventure Week. Ja, en aangeschoven is uh, Lea. Lea, van harte welkom in de studio. Ja, dankjewel. Nou, we, we hebben al een uur achter de rug hè, met de redactiewerk. Ja, en uh, toen we dat programma gingen samenstellen, dachten we: nou, moeten we het items uh, bedenken. En wat, stel, wat schetst mij verbazing? Je stond vorige week in de krant. Ja. En hoe kwam dat zo? Nou, um, ik heb ook best wel vaak met kind of kinderen ook in de krant gestaan. Ja. En toen kregen wij, volgens mij kregen wij een mail en uh, ja, waar dus uitkwam of zij mij kon, uh, wilde interviewen. Ja. En toen kwam er, kwam er een interviewster langs, hè? Ja, met zo'n apparaatje dat dan. Uh, je stem opneemt en zo, waardoor ze later kunnen gaan kijken wat je allemaal hebt gezegd. En dat in de krant kunnen gaan zetten. Maar wat ik, als ik dat artikel, zo ik dat lees, ben jij nogal bewegelijke tante, klopt dat? Ja. Je danst heel veel. En je zingt? Nou, ik dans niet echt heel veel. Maar he? ik vind het wel leuk. Maar zingen is toch wel Zingen echt... is je passie, Ja, he? dat doe ik echt heel veel. Want je bent ook al de zangeres genoemd, hè? Ja, toen ik klein was, toen zong ik ook altijd. Ja. En dan stond ik in de keuken en dan... Want we hebben daar gordijnen hangen voor de deur. Dan ging ik achter die gordijnen staan. Mm. En dan deed ik ze open. En dan ja, ging ik dus gewoon mijn eigen teksten zingen die ik. Ja. ja, je schrijft je eigen teksten, hè? Ja. Waar gaan die dan? Waar gaan die, die, die teksten dan al zo al over? Nou, meestal gaan gaan ze over mijn hondje. Over die hond? Ja. Over die ook op die foto staat in de krant. Ja. Wat voor soort ras is dat eigenlijk voor? Een Yorkshire Terrier. Een Yorkshire ter en ja. hoe oud is deze Yorkshire Terrier? Drie jaar. En hij luistert naar de naam... Oh hij, of is het een hij of een zij? hij? Hij. En hij luistert naar de naam? Jochie. Jo Jochie, hoe? Heb jij die verzonnen, die naam? Naar mijn moeder. Want uh, okay. zij nam hem dan altijd in de jas. En dan kwam ze bij mijn zus langs. En daar was ik ook. En dan zei ze van... Uh, nou, dus zij haalde... Het was de eerste keer ook dat ik hem zag. Zij haalde hem uit haar jas. En dan zei ze... Kom maar, Jochie, kom maar. Toen dacht ik... Nou, nah, dat is eigenlijk wel leuk. We hebben ook wel heel lang nog zitten denken om een naam. Maar Jochie was nog wel het leukste. Oké, okay, maar uh, heb je dat uh, toneelbloed van jezelf uh, gekregen of uh, zit dat in de familie? Nou, mijn vader die speelt al 30 jaar toneel in een amateurclub. Dus... Oké. Okay. Waar hier in Zandvoort of? Uh... Um, nee. Nee? In eh? Uh... Um, ja. <laughs> Ik reken hem goed. Maar goed, je vader, daar heb je het van, daar heb je het toneelbloed een beetje van georven. Ja. Oké. Okay. En uh, verder, maar dan denk je van... Nou, die gaat, als ze groot is, gaat ze natuurlijk het vak in. Zoals wij dat dan noemen. Ja, dat zou je zangeres, wel denken. Zangeres, danseres, je hebt alles in huis. Ja. Maar. Maar. Maar, ik word ja. dierarts. <laughs> Hoe kom je daar zo op? Nou, ik hou gewoon al heel lang heel erg van dieren. En ja, om ze dan toch te kunnen helpen. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Oké. Okay. Dat, is, dat is stoer. Maar omdat, maar omdat je het hele artikel gaat over dat het zingen van je... en. Dat ja. Je, toneelbloed hebt van je vader en, uh, en, en noem maar op. En dan, toch, en dan komt het zo dat je geïnteresseerd bent geraakt in dieren. Komt het, dat je vroeger in de dierentuin bent geweest of zo? Ja, um, dat is ik al bijna vergeten. Maar ja. dat was met... Uh, ja. Nou, dan? Ja, dan gingen wij... Um, bij de, de leeuwen gingen we naar binnen door... Um, een meisje die, die daar werkte, ja. gingen we naar binnen bij de leeuwen. Ja. En nou dat vond ik al heel erg leuk, dat je dan die leeuwen zo voor is ziet brullen en zo. En dan gingen we ook meestal gingen we de aapjes voeren. Oké? Okay. En dat was allemaal wel heel erg leuk. Dus daar heb je eigenlijk al die liefde voor de dieren voor gekregen. Ja. Oké, okay. en uh, maar daar moet je wel heel goed voor studeren, hè? Voor die Ja, dat is uh, gymnasium. Zo, ja? En ja, maar nou, mijn vader die kent de directeur van Volgens mij was het ECL. Hm. En die zegt dat het ook anders zou kunnen. Dat je niet echt gymnasium nodig heeft. Maar dat, dat moeten we nog even uitzoeken. Maar voor de luisteraars, weet je toevallig waar ECL voor staat? Eerste Christelijke Lyceum. Perfect. Hm. Goed. Nou, nou, hartstikke leuk dat interview van je. Leuk dat je graag wil zingen. Maar dat je toch uh, graag de dieren wil gaan helpen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Bedankt voor het interview. En dan, dan, dan gaan, graag we, gaan we eens aan de gistjockeys vragen of er weer muziek klaar staat. Uh, Roy. Ja. Staat er weer de muziek klaar? Als het goed is wel. Nou, wij zijn benieuwd. Ja, en dan mag jij, uh, Nick. Ik heb hier twee assistenten natuurlijk. Ja, ja, klopt. Nick je en Oscar. Goed. Oscar, ga nu de microfoons eens schuiven en dan gaat Nick nu... Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld.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 was het in vrede vredesnaam toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep zou niemand kunnen zeggen, dat was hij te ver te moeilijk te verstaan. En toen ze het de vroegen, zei die: Volgens mij roept hij, ik kom eraan. Kom eraan. Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avond. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleen. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee heen. Ameland sprak schande van de jongen, die naakte zonder de vondeling.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 Kom maar aan, ik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 Ik voel me niet zo lijken. ik voel, ik voel, ik voel me niet zo lekker. Ah, de dokter Goedemorgen, voelen wij ons wat slapjes? Doet u de mond bij en open? Een beetje ontstoken? Hey, hey, hey. Dank u, wilt u vrucht en de hand voor de mond houden? Sorry, ik kan u niet helpen, want ik ben verkouden Hé, hey. hé hey, hey. Ik ben verkouden, hoor Terug naar bed, ik heb een kopje thee gezet ik ben zelf op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 het apparaat van dokter Akkerman Oh dokter Akkerman is vandaag niet aanwezig ja, Nou mijn zoekjes zijn nog één keer willen komen Want ik ben een beetje meestje mocht U kunt uw volschap iets spreken Naar de piepje hond Nou maar waarom komt u niet dan? Nou dat zit zo Ik ben verkouwen Verkouwen Verkouwen kouwen, kouwen. Hey Ja we zijn er weer We zijn weer terug helemaal Pziek. Dat was ome Henk met uh, Ik ben verkouwen En daarvoor hadden we natuurlijk Boudewijn de Groot ja, en een nummer met de vondeling van Ameland. Prachtig nummer, hè? Prachtig nummer. En ze zaten hier ook allemaal weer mee te zingen, hè? Ja, dat wel. Goed, het is uh, half uh, twee. En uh, dit, uh, u luistert naar ZFM Live tijdens de Kids Adventure Week. Vandaag, morgen en overmorgen, live vanaf het Gasheidsplein tussen 1 en twee. Maar nadat we de, natuurlijk met de deelnemers een uur lang de redactie hebben verzorgd. En deze week zijn verantwoordelijk voor de redactie Nick, Thomas, Oscar, Lea en Richelle. Goed, tijd voor het weer. Het is vandaag wederom aan de bewolkte en nevelige kant en aanvankelijk kan er wat lichte regen of motregen vallen. Vanmiddag blijft het droog en, en, wat, en met wat geluk zien we ook nog even de zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. De wind waait uit het westen en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en soms een enkele opklaring. Het blijft droog en bij de meest matige zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graad 7 of 8. Morgen verandert er heel weinig. Wederom overheerst de bewolking, maar vooral in de middag is er wellicht ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en er wijdt een matige zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar 11, wellicht hier en daar 12 graden. Dat was het weer van Thomas. En uh, Roy, ik heb voor jou begrepen dat er alweer een cd klaar ligt van ja, Thomas. Van en... Thomas. Hij had een verzoekje namelijk, hè? Ja, ik had een uh, liedje voor uh, mijn moeder, voor Guus Meeuwers. En hoe heet je moeder? Renalda. Nou, van Thomas voor zijn moeder, Ronalda. Guis Meoesmith geeft mij nu angst. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt het. ik ben zo niet. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen.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 Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niet. Je mag wel zwijgen. Het valt nu nog zwaar. Maar ik weet dat ik jou kan krijgen. En dit hoeft nooit meer te gebeuren. Als je bij me blijft vandaan. Want dan zul je zien als jij straks wakker wordt. Dat jij weer geef mij het gevoel. Dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee. Nee, ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je hart. Ik geef je de hoop voor de terug. Geef mij nu de naam. Ik geef je de moed.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 Nou. Ik geef je de morgen terug, zolang ik je niet volledig, vind ik het met jou.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 Ja, dat was natuurlijk Marco Bosato met uh, rood. En daarvoor hadden we speciaal voor uh, ja. Thomas' moeder Gus Meeuws met geef mij nu angst. En goed. En was dat best druk. Het <laughs> was uh, best druk. De fotograaf kwam, kwam binnen, de, de voorzitter zit er nog. Ja, nee, helemaal goed. Het is een zoete inval. Maar ze hoort het ook tijdens de Kids Adventure Week. <laughs> de week waarin de kinderen de baas zijn. En in dat kader hebben we vandaag uh, morgen en overmorgen tussen 1 en 2 live ZFM samengesteld en gepresenteerd. En de muziekkeuze door de deelnemers zelf samengesteld. En vandaag zijn de deelnemers Nick, Thomas, Oscar, Lea en Richelle. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van dit programma. Gaan we door met het volgende onderwerp en wel het dier van de week. En graag geef ik het woord aan Richelle. Dier van de week, Sifan.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 Bent u een echte liefhebber van dit ras? Of bent u gewoon gevallen voor haar? Kom dan snel even eens langs om kennis te maken met Sifan. Dierenthuis Kennemerland, straat 5. De telefoonnummer is 023 57 13 888. Kan je het telefoonnummer nog één keer zeggen? Voor mensen die niet zo snel kunnen schrijven. 023 ja. 57 13 888. Oké, okay, Giselle. Hartelijk dank. Dat was uh, het dier van de week gepresenteerd door Richelle. Gaan we gauw terug naar de verzoekjes. Ja, we gaan uh, door naar de Voice of Holland CD. En dan gaan we nu luisteren naar Chris Horndijk met... Uh, ja, hoe heet het nummer ook alweer? When, uh, when I Got You Alone. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus uh, kijk, ik heb hier mijn assistenten nog steeds staan. Nick, mag de schuifjes naar beneden doen? En dan mag Thomas nu... Get a Ja, een klein foutje, dat kan gebeuren. Hij viel in één een... keer... Hij... Daarvoor zijn we ook live in de, in de lucht, hè? Wat ja. Wat gebeurt er Roy? Ja, de muziek valt in één keer uit. Dat kan gebeuren. En ik maakte ook al een foutje met het aankondigen. Want je hoort namelijk Afechi met levels. Wij gaan nu wel luisteren naar Chris Hornrijk. Met de nummer... Ja... When I Get You Alone. Dus dan gaan we nog een keer proberen. En dan mogen ze dit knopje indrukken. En dan mogen we de microfoons weer naar beneden. got man Can't stop them feeling for long, no Oh, you're making dogs wanna a bag Breaking my off your fancy glass But you make them feel right at home now uh. See, all these illusions just take us too long And I want it there Because you walk pretty And you talk pretty And you make me sick and mad. Makes you my equivalent You keep your toys in the drawer tonight Oh, you know my dog's talking fast Ain't you got some photographs shoot You shoot that boom like a star now Yeah, you did Cause all these intrusions just take us too long And I want you so bad Cause you walk city, and you talk city And you make me sick and I'm not Want me to take a vow? Does she want me to make it now? Oh, my house, oh, my job, oh, my look, my shoes, my voice, my crew, my mind, my, my father's bad name. When I get to my door, when I get to. Ja, en dat was natuurlijk When I Got You along van Chris Horndijk. En ja, je mag hem uithalen, halen, hoor, Nick. Ja, ik moet ook overal natuurlijk functies opgeven. En we gaan door naar het gedicht van de dag, toch? Juist. En daar horen we een zwoel muziekje bij. Zet hem maar aan, Oscar. Oeh, wat een gezellig muziekje voor Candlelight met Jan van Veen. Oh nee, dat is op een andere radiozender. En dan gaan we hem zo meteen wegdraaien, Oscar. Aangeschoven is Richel en wel met de bedoeling voor het gedicht van de dag. Richel, voor wie is dit gedicht bestemd? Ja. Voor mijn moeder. Waarom dan? Ze is zo'n dagjarig. Oké, okay. ik zou zeggen nou ga je gang. Duinersons. Een moment voor jou alleen. Duinersons, strand en zee. Ga wandelen en neem mooie momenten mee. Met je blote voeten door het zand. Zoek je een plekje op het strand. Een moment voor jou alleen. Prachtige uitzicht en even niemand om je heen. Lekker wegdromen, een seconde, minuten. Nee, uren. Zodat dit moment nog lang genoeg kan duren. En de vliegende kraaien. Ik wil voor altijd buiten blijven en buiten mijn gedichten schrijven. Jongens, applaus. En het, het gedicht heette dus... ...een moment voor jou alleen. En dat was voor je moeder. Ja. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Nog één applausje alsjeblieft. Applausje voor? Voor uh, het gedicht van de week natuurlijk. Oké, okay, applaus. Ja, het is een beetje laat applaus, maar dat kan gebeuren. ga gaan snel door met het volgende nummer. Dan, uh, en dat is natuurlijk... Uh, ...ditje zo... Met uh, een vriend alleen. Alles is voor goed gedaan. Als jij er klaar voor bent, ik heb aan je zijde staan. God, ik heb je graag gekend. Daar is niet zo ver van hier. We spreken af, ik weet niet waar. Daar ontmoeten we elkaar. Zonder reaal de klok even snel, maar de tijd. Jij moet nu gaan, weet dat je in mijn hart, altijd blijft voortbestaan. Slaapzaad, je hebt het verdiend, je vocht tot aan je laatste zon.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 Weet dat je in een hart, altijd blijft voortbestaan. En ik weet, ik zou dankbaar moeten zijn, maar precies daarom.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 know. Dat was natuurlijk ja, luisteraars. De Cluiseau, hè? Dat was Cluiseau. Met het een mooie nummer: afscheid van een vriend. Nou. Nah. We zijn al wel een beetje sneu hier in de studio, want uh, ja, aan alles komt een eind. Zo ook aan uh, dit live programma, CFM Live in het kader van de Kids Adventure Week. En we hebben vandaag 28 februari, de zogenaamde Doe Dinsdag. Morgen hebben we de wonderlijke woensdag van 29 februari. Maar dit programma was gepresenteerd en samengesteld en een muzikale omlijsting door niemand minder door Nick... Thomas, Oscar, Lea en Richelle. En we maken even een rondje langs de velden. Zoals ik dat altijd noem. Jongens, hartstikke top dat jullie er waren. En nog even jullie namen. Oscar, Nick, Thomas, Lea en Richelle. Jongens, hartstikke bedankt en leuk dat jullie hier waren. We gaan eruit met muziek. Roy, ik zie jou morgen weer. Ja, dat klopt. Weer van 1 tot 2 live, ZFM live in het kader van de Kids Adventure Week. Jongens, bedankt voor jullie inzet. Hello. En ik zou zeggen...